Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Volgens Groot-Brittannië wil Rusland een pro-Russische leider aan de macht helpen in Oekraïne. Ook zou de Russische inlichtingendienst contact hebben gehad met een paar voormalige Oekraïnse politici als onderdeel van plannen voor een invasie. Groot-Brittannië zegt niet waar de informatie vandaan komt, maar deelt naar eigen zeggen de details om de Russische agressie af te schrikken. Rusland noemt de Britse verklaring onjuist. De Nieuw-Zeelandse premier Durn heeft haar eigen huwelijk uitgesteld vanwege aanscherping in het coronabeleid. De nieuwe maatregelen werden aangekondigd vanwege de verspreiding van de Omicron-variant in het land. Nieuw-Zeeland heeft corona grotendeels buiten de deur weten te houden. Maar vorige week raakte op een groot huwelijksfeest bij Auckland een gezin besmet met de Omicron-variant. De Nieuw-Zeelandse regering nam daarna maatregelen omdat het gezin voor zover bekend niet in contact is geweest met iemand uit het buitenland. In Nieuw-Zeeland zijn mondkapjes nu weer verplicht... en is het aantal gasten voor horeca en bijeenkomsten beperkt. Politiemensen die worden ingezet rond de wedstrijd PSV-Ajax vanmiddag... voeren voor het begin van het duel actie. Ze leggen het werk maximaal een uur neer voor een vakbondsbijeenkomst. De bijeenkomst is onderdeel van een reeks acties... waarmee de politie aandacht vraagt voor de hoge werkdruk en onderbezetting. Ook willen de bonden met de acties de onderhandelingen over een nieuwe CAO aanjagen. De band Direct heeft de popprijs 2021 gewonnen. De leden kregen hun prijs tijdens een digitale editie van popfestival Noorderslag in Groningen. De popprijs wordt ieder jaar uitgereikt aan een band of artiest die volgens de jury... de belangrijkste bijdrage heeft geleverd aan de Nederlandse popmuziek. Het weer overwegend bewolkt en op sommige plaatsen ook mist... maar het blijft droog bij zo'n 7 graden. In het westen is er vanmiddag kansen op zon. Morgen blijft het rustig...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 Jozef Smit met Ik hou van Holland. Een opname 1937 alweer. Holland, met je koertjes en je leden. Ik mag Jozef gaan reden met je blad.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 Morgen zijn de spoken van het heden, het behoren tot verleden. Morgen gaat het beter, beter, beter. Morgen zal weer alles van een leien dakje gaan. De tijd van de leer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 Maar weer zwart. Sorry Harry, sorry Harry. Staat een beetje raar. Doe iets aan je haar, je haar. Ja zuster, nee zuster. We horen het nummertje Harry en daarvoor een opname 1939. 1939. Willy Derby met morgen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 En een bloempje voor een vrouw. Een, een... een haardflesje in de kamer. En dat mesje heeft jouw naam. Bij het hartje staan we stoelen, één voor, stoelen, voor jou en één voor mij. Één voor mij. En misschien komt daar dan later ja, nog een heel klein stoeltje op, op, bij. Dat is alles As waarvan ik dromen kan, voilà. dat iets dat zeker komen kan. Het ligt alleen aan jou en een beetje aan mij. Een heel huisje met een tuintje, in het huisje wonen wij. Een aardig huisje met een tuintje, ergens midden op de hei. Een heel huisje met een tuintje, ergens midden op de hei.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 It's fun.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 Dus ja, dat is best wel irritant, iedere keer op het moment dat je gaat praten...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 Zoals ik heb een pompstation gepakt en Bella Monica. En ook als zonartiest had hij zeker succes. En het hoort u nu Jantje Hendrik. Met paar woon ik. Er met die mesje daan, hier genoeg gelukt je Ik vertel u een gekke historie. Ik heb van tijd tot tijd last van duizeligheid En dat door een defecte memorie. Ik ben vanavond geweest op een heel aardig feest met een leukste vriend.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 En die zee me, gaat u dus maar mee hoor. Met een zwerver sprak zij, heb ik steeds medelijden. En daar heb ik een pracht van haar piebel. In haar huis aan het galant, ze lief en charmant. Maar ze vroeg voor haar goedheid beloning. Toen ik zei, ik heb geen cent, kwam een reus van de vent. Wat moet jij bij me?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 In the song, didi little, the little, the little, the little, the di the little, the little, little,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 Voordat ze weer naar huis toe gaan en ze zuchtte voldaan, wat was dat rustig, ja yeah, ja. Yeah. Ja, dat was Wim Soerenveld met zo heerlijk rustig.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 kapitein. Hier En die grote dikke, ja, dat moet malajapi zijn. Opa en die blonde jongen, hem bij de fokken schoot. Opa, zeg nou wat. Die jongen is je ome, die is dood in het diepe water per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 Ik ben Sally met zijn room en ijs. Een mens, het is een leven toch, veel zorgen aan zijn kop. Om te blijven een nette, brave man.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 Ik me zal niet al zegt men, ik ben een oude nar. Dan schud ik alleen mijn kop, geef er heel geen antwoord op. Ik ben Sally met zijn grote en snel.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 horen u met de Zuiderzee Beladen, wat hij samen deed met Oetse Verschoren in 1958. Toen was Oetse nog 14 jaar oud. En erachteraan horen u Sylvain Poos met Sally met de Roomijskar. En tot zover ook deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. Uiteraard aanstaande zaterdag tussen 1 en 2 wordt het programma nogmaals herhaald. Ik wens u nog een hele fijne zondag.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 De meisjes maken stijve paviljoentjes in de haard. De jongens kopen een zwembroekje, dan is het zaak Om vijf uur morgens is het hele stel al in de weer. Ze stappen naar het station en vader zegt afuur verkeer. Zand voor we mijn vader zo.